Five, four, three, two, one. you, sometimes. Het is weer begonnen. Leuk dat je weer bent ingeschakeld op jouw zwm Mijn naam is DJJK. En ik kijk naar buiten en ik zie alleen maar grauwe lucht. Koud. Wordt het wel gemaakt door de wind? Kortom, nog geen zomer maar met deze tune van Sharam. Fun. Kan de zomer niet langer op zich laten wachten. Wat een fijne plaats. En niet voor niets. Deze week in de buschart Op nummer 1. Daarom draai we hem ook natuurlijk bij See it. Ja, wat kun je nog meer van See it vanavond verwachten? Behalve hele fijne muziek hebben we natuurlijk ook de allerheetste nieuwtjes. We gaan onder andere even kijken naar wat het allemaal te brengen heeft. Want volgens mij komt er een nieuwtje over Dance Valley voorbij. Ik heb een nieuwtje over Luminosity. Kortom, hete nieuwtjes. Dat we deze maand wel kunnen gebruiken. Natuurlijk, rond de klok van 10 voor 10. Alle... Hete feestjes op een rij En ja, ik kijk hier zo, ik zie iets met Billy de Klit. Ik zie een Roog, een Renea mes Hartstikke leuk allemaal Natuurlijk tweets en beats Het zit er allemaal aan te komen Kortom, zorg dat je hem hier houdt En ja straks, twee uur lang non in de mix DJ Dion zit niet Hij is er zo helemaal bij, een uur lang non-stop Of een uur lang solo We gaan het allemaal meemaken en nu natuurlijk lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Bastiaan van Shield, King of My Castle. Je kent hem nog wel, die oude klassieker van Wemdo Project. In het 2011 jasje. Je hebt hem al voorbij kunnen horen komen in mijn set. En we doen het eerste uur nog even dunnetjes over. Hou hier op jou 106.9. Dit is het ritme van CVM. Dit is It. Sound. Die wham Project heeft gemaakt. King of My Castle, nu in de Basiaal van S.H.I.E.L.D. Versie, en ja... Het helpt wel toch wel door die winterdip te komen, deze plaat. Die vokaal, helemaal lekker. En ja, nieuwtjes die er ook niet om liegen. Luminosity. Het is de pre-party van wat voorheen het grootste trance-event van de wereld was. Luminosity verandert haar koers in tegenstel tegenstelling tot haar grote broer niet en zal ook dit jaar weer een feest neerzetten wat door menig wordt bestempeld als Klein Trans Energy. De ongedwongen sfeer, de dj's die compleet door het publiek loop, lopen, bezoekers die compleet uit hun dak gaan en een visueel spektakel. Dat zijn de elementen van een feest wat elk jaar meer en meer genoemd wordt. Door het zeer internationale karakter van Before the Energy heeft men besloten om Before the Energy dit jaar in Amsterdam te organiseren. Dit zal de reis voor de fans die van heinde en ver komen vergemakkelijken, daar veel bezoekers het gehele weekend in Amsterdam zullen vertoeven. Met een ongelofelijke 28 verschillende nationaliteiten vorig jaar gaat Before the Energy zich dit jaar huisvesten in de Westerunie en Westerliefde. Deze locatie leent zich ultiem voor een underground trance event door een industriële look. Zonder aan zweer in te hoeven boeten. Luminosity is dan ook zeer content met een locatie die in 2011 speciaal wordt omgedoopt tot Luminosity Temple. Met twee zalen waarin talent wordt gecombineerd met gevestigde namen. Wel wordt er door de organisatie gewaarschuwd voor het beperkte aantal tickets dat verkrijgbaar is. In verhouding met Central Studios afgelopen jaar. Deze locatie is kleiner en dus sneller vol. Heel logisch en ja ik zeg het altijd... Aan de deur zijn bij dit soort feesten de tickets meestal niet meer te krijgen. Na al, zeer, na al drie zeer succesvolle Before the Energy edities in de boeken te hebben staan. Is het Luminosity ook dit jaar weer gelukt. Om een aantal zeer originele namen voor deze editie te strikken. Uiteraard is er geluisterd naar een groot aantal verzoeken en tevens gekeken naar welke getalenteerde DJ's-producers er dit jaar met kop en schouders boven de massa uitstaken. Hou je vast voor de line-up en want ik heb hem hier voor me. In de wester -Unie kun je vinden Super Eten en Tap, Leon Boyer, Agnelli en Nelson, Marcus Chosso en Tucandeo. Als dat nog niet genoeg is, dan gaan we even kijken wat er in de Westerliefde staat. En daar vinden we onder andere Ernesto vs. Bastian, Mike Foyle. ...Fast Fishing, Brian Kimmy en Stone Valley. Dat vorig jaar een succes, uh, een succes was, is inmiddels duidelijk. En ja, je kunt ook nog eventjes kijken op www.luminosity-events.nl ...voor de tickets of voor de pre-party van het jaar ervoor. De datum dat dit allemaal gaat plaatsvinden is vrijdag 18 februari 2011... Het begint om 9 uur en eindigt om 5 uur. Kaarten zijn 25 euro. En ja, ik heb het al eerder gezegd... ...voor zo'n line-up gewoon gaan. Nou ja, kaarten via Free Record Shop of Luminosity, de website. Tot zover dit hete nieuwtje. Gauw door met lekkere muziek. Ik kwam deze hele fijne bootleg in mijn mailbox tegen. Jack, altijd leuk. Redder Chili Peppers, ook leuk. Kortom, wat maken we ervan... Other side, Polkadot. polkadots. George op jouw Zivem Zandvoort Straks meer nieuwtjes. Heet het tweet. En natuurlijk rond de klok van 10 voor 10. Dus zie het partyguide met daarin heel veel leuke feestjes. Hou meer op jouw Zivem. shoot all wear polka dots. Shoot all weapon poke dots. Afro -jack versus Redder Chili Pepper. Other side. Polka dots in de Roman G bootleg. Ja, dat zijn altijd de leuke dingetjes die je in je mailbox kunt uh, verwachten. De bootlegs. Leuke mashups. Ze zijn altijd welkom. En ja. Op Twitter, je weet me te vinden, voor de mensen die het nog steeds niet weten. Jeroen Koper is mijn Twitternaam, Jeroen underscore Koper. Daar kun je alle leuke berichtjes achterlaten als er wat over de show komt. En je kunt ons ook gerust volgen, want regelmatig zetten we ook de bootlegs op de Twitter. Tot zover deze hele fijne bootleg. En ik had een heel leuk nieuwtje, want Dance Valley maakt zijn areas bekend. Op zaterdag 6 augustus strijkt Dance Valley wederom neer in het officieel tot Velse Valley omgedoopte groengebied. Voorheen recreatieschap Spaarnwoude geheten. De glooiende natuurbuffer onder de rook van Amsterdam en Haarlem is de plek waar medio jaren 90 de Nederlandse dansfestivalcultuur tot bloei kwam. De, uh, de muzikale verscheidenheid en het fantasierijke entertainment in deze surrealistische omgeving groeien ieder jaar met zijn strijd mee. En tijdens het eerste weekend van augustus trainen zo'n 200 artiesten van nu aan. In 21 eigenzinnige area's. Dankzij de vier zogeheten crowns met elk een eigen buitenpodium en sound... ...heeft Dance Valley Festival het karakter gekregen van een aantal festivals... ...binnen één moederfestival. We hebben de Solid Crown en Higher crowd. De Solid Crown is na binnenkomst de verzamelplek voor de oervormen van House en Techno. En substijlen Tech House, Minimal, Hard Techno, Electro en Progressive House. Op dit benedenveld zorgen Hernan Cataneo, Presents Soulbeat, Beat, Just Wink... ...Presents Ophum, Prida, Friends, uh, Rose House, Beatlovers. En dan hebben we het buitenpodium buiten met de Nachtboutique. Enhanced Music Presents Hard Techno Titans. EVLO, Dum Dum, Valley of the Dolls, Bomb Diggy, Tropical Base en What is Happening Here. Voor de muzikale inkleuring. De higher ground is gelegen op, de zo, uh, op het zogeheten bovenveld. Waar het uitzicht op de lager gelegen area's prachtig is. Op deze hoogvlakte voor hardstyle, harddance en trance de boventoon. Met de buitenstage Showtech Presents Dutch Masterworks en de grote HQ-tent. Dan hebben we de Secret Crown Holy Crown. De Secret Crown is de tweede vallei op het terrein die in de volksmond ook wel de Trance-vallei wordt genoemd. Het Bi Britse supertrio Above and Beyond, de nummer 5 uit de huidige DJ Mac Top 100, houdt hier een Crown Therapy stage, waar Trance in al zijn gedaanten de reis naar hogere sferen begeleidt. De Holy Crown tenslotte staat voor de vertrouwde mainstage in de Grote Vallei. Het verbindende element van het festival waar uiteenlopende danstijlen samenvloeien. De spectaculaire eindshow plaatsvindt en de inwendige mens getrakteerd wordt op verschillende wereldkeukens in de Vers Vermaak Village. Meer dan ooit nodigt Dance Valley uit tot een ontdekkingstocht over het spannende heuvelterrein. Met dit jaar een speciale looproute rondom het festival. De overgangsgebieden tussen de verschillende crowds zijn in handen van het collectief... ...radio De Roze Panthers... ...die de plaatsen opluisteren met soberse gezelligheid en feestelijke muziek. De organische terreinindeling bevat bovendien een nieuwe verrassingselementen. Interactieve maak, uniek straattheater, verkleedpartijen en creative performances. De eerste 16 areas. En ja, vandaag, we hebben ze al opgenoemd, dat zijn alle areas die er komen... Wil je meer weten? Ga dan naar www.dancevalley.com En ja, de trailer, hij staat ook online. Dus je kunt alvast helemaal in de smaak komen voor dit geweldige festival. Tot weer. Dit nieuwtje terug naar de hete muziek met DJ Chess. Zometeen! Naar de klok van 10. Twee DJ's in de boet. DJ Dion Sydney. DJ JK. Non-stop in de mix. Okay. Dit is jouw evenement okay. antwoord. Tot 12 okay. uur. Is het ziet. One time Zit niet. Hey, hey, leuk dat je er weer bij bent. En ja, ik zeg het al. Er zitten vanavond hele leuke feestjes in die partykite. Is dat zo? Ja, jij hebt ze nog niet gezien, hè? Ik heb ze allemaal weer nee, op een rijtje. Nee, ik had zoveel haast. Ik zag ze, ik zag ze op bij mijn brievenbus liggen. Ik denk, ik pak ze gewoon op. En ik ren meteen hierheen. En ik zie het hier wel. Ja, ja, ja. Nee, ik je heb ze allemaal nog. Al, jij al, hebt ook je kopietjes, dus. Uh, jij hebt alvast gekeken. En ik heb ook weer een extra nieuwtje. Want er is een extra concert. ...van Fadeless op 24 maart in Groningen. Op donderdag 24 maart geeft Fadeless een extra concert in het Martini Plaza in Groningen. Het concert in het Klokgebouw in Eindhoven is uitverkocht. De kaartverkoop voor het concert in Groningen start aanstaande zaterdag om 10 uur via Live Nation. Oftewel gewoon morgenochtend zul je vroeg moeten opstaan als je erheen wil. De charismatische rapper, zanger, Maxi Jazz, DJ-toetsenist Sister Bliss, oftewel zijn zus... En producer Rollo Armstrong wisten wederom een energieke show neer te zetten. In een uitverkocht Ahoy eind vorig jaar. Ook de show die de band gaf in het Westerpark in Amsterdam afgelopen zomer was volledig uitverkocht. De band heeft aangegeven na de show op 25 maart in Eindhoven... ...in ieder geval voorlopig geen concerten meer te zullen geven in Nederland. Ja... Midden in de jaren 90 was Fadeless een van de eerste dance-ex die ook op popfestivals wisten te scoren. Opvallend is de in de dancemuziek een zeldzame samenstelling. De leider van Fadeless bestaat uit onder andere gitaren en drums in plaats van enkel een DJ en zanger. De single Zal van Meijen uit 1995 was een grote hit in de clubs en later ook de hitparades. Met performances van later succesnummers als God is a DJ. In somnia I Want More en We Come on One staat Fadeless immer garant voor een energieke liveshow. Dus donderdag 24 maart 2011 in de Martini Plaza in Groningen... De entree kost 39 euro, ook niet uh, belangrijk om te weten. En ja, dat is exclusief service kosten. Het begint om 8 uur s avonds. En ja, de kaartverkoop, hij start aanstaande zaterdag 5 februari om 10 uur s ochtends via www.lifenation.nl. Dus nog een keer www.lifenation.nl. Nou, dat wordt een aardig uh, concertje als ik het zo hoor. Met uh, de drums en uh, gitaren en alles erbij. Ik heb van mensen gehoord dat Fadeless uh, live gewoon ontzettend gaaf is. Ja, ik hoor het ook. Echt, uh, ze zeggen ook, uh, je, kan, je kan bijvoorbeeld een... Uh, ze hebben een je hebt een DVD van een uh, live uh, concert van Fateless en een DVD van Chesto in concert. Nou, ze zeggen dat Chesto er gewoon niks verge bij vergeleken is. Aha. En terwij ja, terwijl zijn show altijd helemaal... Uh, booming is. Ja. Nou ja... We gaan het misschien een keertje meemaken. Ik ga er misschien nog wel morgenochtend voor vroeg opstaan. Ja. We houden het hier in de gaten. Daar zit je een plaats van fatless in je ochtendwekker. Je iPod met ochtendwekker. Ja ja ja, weekend one, hè? Ja ja ja ja, ja, ja. Hey, Dennis. Bent je er klaar zo, voor? Vind je het ook zo warm hier? Ja ja ja, het is hot as hell. En dat heeft alles te maken met de nieuwe track. Drop the lime. Ik ga even van de week binnen. Ontzettend gave plaat. Deze gaat hoge ogen scoren Jij was helemaal fan van de Yolanda Be Cool remix Ik ja, hou het ik gewoon bij de original uh, Ja. Ik heb het original eigenlijk nog nooit gehoord Dus nu uh, kan ik uh, gaan luisteren en boorden Primeur het hier Speciaal voor Dion Sidney Heb primeur. ik hier Drop the lime Hot as hell Lekker in die oude sound Zometeen. Geen oude sound Wat gaan we tweeten? Wow. Even... Tweets en beats Zometeen. Nou, dat the hell? Dennis, wat is deze lekker, zeg die ja, plaats? ik stond echt uh, te huppelen hier ja, in de ja, studio. Ik, ik, ik zag het hier. zo gaan voor ik de zie, mensen die zie, voor het, de ik studio zie staan. Het is zo'n oude film, weet je, met zo'n net pakje aan en uh, van die fietsen met hoge wielen en dat ik zo met een big smile huppel op straat zo. Nou, de mensen die hier zo voor het raam staan, die zitten te denken: wat de fuck uh, is onze enige echte die uit. ons dit weer, weer aan het doen? Na het weekend word ik weer opgeborgen. Gelukkig ja. maar. Hey Dennis, ben je er klaar voor? Onze tweets en beats. We gaan even kijken wat alle bekende DJ's, of onbekende DJ's, ook altijd leuk wat die te melden hebben. Ik heb hier een mailtje, of een mailtje hoor mij nou, een tweet van Zander Kleineberg. Create meeting and product enhancement talks with Moda. Some, some great stuff cooking. Nou, ik ben benieuwd wat hij gaat eten. De uh, bingo players, die zijn er klaar voor, voor om uh, Los, Los Angeles uh, te gaan verlaten. Want ze gaan vanavond in de Avalon uh, om half twee uh, tot uh, drie uh, spelen. En ja, wat hebben we nog meer? Dat, uh, zal, dat zal, uh, zal ook uh, goed buiken, Big -up Players. Je hebt altijd echt van die knallers. Ja, de Bingo. Uh, wat, wat had ik nog? Ik had, ik had er eentje van Chesto ook nog uh, gezien. Hij heeft een uh, remix van uh, Katy Perry gemaakt, hè? de nieuwe single. E.T. Futuristic Lover. Oké. Okay. Die heb ik bij me. Komt in mijn set. Hij komt in je set. Hou hem dus hier. Zometeen na de Oeh, klok van 10. Drie dagen en er komt uh, nieuwe cheststone Stone Hart wel uit. Oeh, die is voor mij. Ja, ik zie ik hem heb, hier staan. De, uh, ik heb de preview gehoord. Echt, wauw. Daar is echt... Dip. En die, he, en die ja. heb je nog niet. Daar is... Hé? En jij hebt hem nog niet. Nee, die preview is maar een anderhalf minuut. Ja, maar de track heb je nog niet. Nee, nee. Ah, oh, dan gaan we Robert zo eventjes... Ja, Robert voor vrienden. Robert Hart wel. Inderdaad. Die gaan we gaan hem even contacten. We gaan hem eventjes contacten. vriendelijk aankijken. Dat, ja, ik denk maar niet ik dat heb... hij hier zo meteen meer in zit. Maar ik heb hem gehoord. Maar het, ik geloof me, ik vind hem vergeleken met uh, Come On van Diplo Gesto, ...vind ik deze dikke beter. Je kunt er dus van uitgaan dat hij volgende week... Zeker, of in het eerste uur, of in mijn set komt, of in je roze set. Maar ik denk mijn set. We gaan het meemaken. En dan is het back-to-back, -back, dan is het on-set. Zekers. Uh, ik heb hier nog eentje van de bingo players. San Diego, you were on fire. Thank you, big thanks, van de bingo players. Uh, wat hebben we nog meer voorbij zien komen, Dennis? Piet uh, Tong heeft een uh, poolparty. Uh... Een poolparty, ja. dat, dat is ook wel Vrij, leuk. Uh, vrijdag de 25e in Miami, in 25 maart in Miami. Oké, okay. nou we hebben onze enige echte Dons DJ, oftewel uh, D.O.N.S. Hij is uh, benieuwd uh, om de film Black Swan uh, te gaan kijken, gezien. Ik heb hem niet gezien. Ik, hoor. Ook, niet. ik ook niet. Maar hij is, uh, ja, hij zegt, ik heb een hele goede uh, kritiek uh, erover gehoord. Dus en hij... hij heeft eindelijk een winkel gevonden waar ze nog steeds Coca-Cola in glazen flessen verkopen. Oh, dat kan hier ook in Zandvoort gewoon hoor. In Zandvoort ja. Noord zit de supermarkt. Ja, nou, Het hoor. begint met de VN en eindigt op Omar. Nou, Dus als je cola in glazen flessen wil. Ja. Ja, kan geregeld worden. Ik wil ze ook wel o voor hem overgieten hoor. Oliver Twist dat weer een, uh, knal, een knallen nacht... In, uh, in, in, uh, in Melbourne. Melbourne In Australië. Hij ja. Ja, is een bliksem is... ingeslagen daar soms. Ja, of, het, uh, <laughs> of <het> is hij ondergelopen? <laughs> ja, hij is in ieder geval niet of weggewaaid. Het is in ieder geval goed. Uh, dan heb ik heel goed nieuws over. Uh, ja, Albrecht. Die, die heeft een hele vette remix uh, gemaakt. Die, die gaat 14 uh, februari uitkomt. En ja, we houden het allemaal in de gaten. Olaf Basowski. Je kent hem wel uh, van de, de oude vinylplaten nog. Tegenwoordig de Disco Sound nog steeds. Maar die heeft allemaal simplitudes uh, gemaakt. Nummer 1 tot en met 10. Die worden digitaal uitgebracht de komende tijd. Dus dat uh, ziet er heel goed uit. Uh, Tristan Gardner. Uh, die, is, uh, die is een, uh, een, een uh, remix voor Avicii aan het afmixen. Hij uh, uh, zegt uh, time to finish my big mix voor Avicii. En nu wilt hij graag wat koffie. Altijd lekker, een ja, lekker bakje koffie. Ja. Deadmaus is net klaar met een remix voor een band... dat, uh, dat uh, hem geïnspireerd heeft om muziek te maken toen hij nog een kind was. Dus uh, hij is helemaal... Uh... Helemaal happy. Ja. Oké, okay, nou ja... Uh, Arno Kost is ook een plaat aan het afmaken. Het klinkt heel melodi melodisch. Hij krijgt er kippenvel van. Dus dat uh, belooft ook wat. En Arno Kost, kennende, kan hij wel goede kippenvelplaten maken... En Norman DeRay die zegt: Blue Frog in Bombay, oftewel in India. I'm on my way. Hij komt eraan. Inmiddels zal hij er ongetwijfeld al zijn, want het was een paar mm. uurtjes geleden. Steve, als je Steve Angelo wilt zien, dan moet je voor de mensen die in de, naar de Lizard Lounge in Dallas gaan. en zaterdag in Europa met St. Louis zijn, kunnen ze hem daar live zien vanavond. Ah, en tot slot nog eventjes van Felix de Housecat die bedankte van de week zijn vader voor zijn super sperm. Ja, ik, ik, ik kwam van de week tegen. Ik denk, nou, ik, ik, ik schrijf hem op. Ik bewaar hem gewoon. Oké. Okay. Doen we nog eentje dan? Nog Nicky Romero die uh, zegt tegen Chesso. I sent you a postcard. Altijd leuk. En, de vriendelijkheid uh, onder. Oh, en en uh, uh, Vedder Krant is samen met Patrick, Patrick Lafunk uh, met een nieuwe plaat bezig. Heeft hij een YouTube filmpje van gemaakt. Dat hij er aan het producer is. De plaat heb ik gehoord, super gaaf wordt die. En het schijnt hier, dat staat hier, dat die de nummer 1 meest bekeken muziekvideo in de Nederlandse is geworden. En de 33ste in de hele wereld. En het is alleen maar die, het, het making of. Van, uh, out, en de plaat heet Autosave. We houden hem in de gaten. Ja, hij wordt heel gaaf. Tot slot, de allerlaatste aller, aller tweet van nou, deze week. aller, aller, allerlaatste dan. Als je van plan bent om naar Kim V te gaan, hij zegt: Ik heb zoveel nieuwe, coole muziek om dit weekend te spelen. Ik zou vijf uur lang zo'n set, zo, zo set kunnen draaien. Ja. Tot zover de tweets voor deze week. Door naar nieuwe muziek. En Dennis, jij kwam met een hele vette plaat aan. Ja. Nelson. Denk maar op. Oh, she's beetje. gone! Jordem hier op jouw hem Zandvoort. Zandvoort's grootste dansvloer. De warme biedt maar binnen Buiten waait het hart Schenk een lekker druk in Want zometeen Na die klok van 10 Is hij er helemaal klaar voor Hij zijn vingertjes Die al laten opwarmen Voor een zetje En daarna Na die klok van 11 Dan gaat het niet vanzelf DJJK hij heeft heel veel hete cd'tjes bij zich, Ik ook. Onder andere De nieuwe Funkerman. So beautiful. So fast Dennis, hij is lekker ja, Alle voetjes van de vloer, ik zie hier mensen gewoon Ja, ja ze klampen of... zich aan het raam vast ja, dit is lekker even tussendoor Niet te, niet te ruig, maar gewoon lekker uh, Groovy Nee, want dat wordt het zo meteen, hè Jouw zit, uh, jij Ik zegt... heb heel veel nieuwe platen bij me Wat zit er onder andere in? De Avicii remix van Sweet Dreams, die ik al heel lang heb gezocht, is eindelijk uitgekomen. Oh ja, ik heb hem voor me liggen. Ik heb hem nu in de cd-speler zitten, dus die moet ik niet gaan draaien. Nee. Oké, nou, ik zal de cd even uithalen dan. Oké. Wat hebben we nog meer? De Party Guide heb ik hier. Ja, nee, maar wat hebben we nog meer wat we in jouw set kunnen verwachten? Geef even een sneak preview. Dan moet ik even heel snel kijken. Kijk jij eventjes heel snel. Wat, wat kun je Een uh, uh, remix van uh, Katy Perry, E.T., Futuristic Lovers. nieuwe John Dahlbeck Flirt. Een nieuwe Dada Life, Red Meat and White Noise. Oh, die is uh, uitgebracht op de, op de Dim. De Dim. Uh, Dim nog wat? Dim Mak uh, records van uh, Steve Aoki. Oeh. Uh, een uh, mashup van uh, Duck Sauce en. Uh, Barbara Streit of, of en, ja. Michael Jackson. Veelbelovend. Uh, ook heel leuk. Nieuwe Benny Benassi met type 1. Uh, nou, nog heel veel. Ik kan het wel allemaal genoeg noemen, maar ik zou gewoon gaan luisteren. Zeker te weten. En dan nog eventjes wat er onder andere voorbij gaat komen: Nicky Romero, die is ook productief onder een andere naam. Een Saxo. Is dat ook zijn. Uh... Ja, ja, samen met een andere jongen, een beetje techie. Dat kun je vooral uh, horen. Want het is uitgekomen op Flamingo Records. Oh, van uh, fun Fennelikra. Oh, en funker. Funkerman. En ja, we hadden het al over Funkerman. Hij heeft een nieuwe release. Everybody. Of Everyday Getaway En Paperback die Revolution. Heel erg vet. En die gaat zeker denk ik zomaar eens uh, allebei voorbij komen in mijn zit. Uh, ik heb een hele lekkere plaats van Digital Lab. Ik heb een hele leuke Windows-plaat. Kortom. Ja, ik moet. Even het is over, tijd voor op, de party, guys. Om even over die sale Windows te beginnen. Ja? Is dat niet gewoon dezelfde. Is dat niet gewoon dezelfde pakket die ze twee jaar geleden hebben uitgebracht? Nee. Jawel. Ik heb, al die versies, die had ik al heel lang. Al die versies zijn een keer uitgekomen, maar er is nu. Een, een, een extra, remix pack zeg maar nee, Ja, één versie uh, is er nu uitgekomen Een speciale versie, een 2011 versie Expliciet staat dat, dat erbij Heet die soms de update mix? Nee Oké, okay, nee, dan uh, heb ik een hele andere vorm liggen je gaat hem straks vanzelf voorbij, ja, horen komen. Ik, uh... Maar ik kijk naar de klok. Ja, we moeten even... We moeten maken. door. We moeten door. We zullen doorgaan. Vandaag, 4 februari. Waar gaan we heen? De Superstars 5 Years Celebration in de Escape vanavond. Van 11 tot 5. Prijs is 10 euro. Aan de, en natuurlijk Door Is More 16 euro. Voorverkoop bij Ticketscript en Paylogic. En natuurlijk de line-up. Shermanology, Soul Cartel, Fedor Limyoko. Basti Laurens, Juvenize, Dwight Brown... So funky, Del Valle en Vergara en Jolly Good MC. Wil je meer weten, ga even naar www.welovehousemusic.nl Oké, okay, en ja Dennis, waar ga jij vanavond heen? Volg Ik mij ga... naar Flirtation Winter Wonderland. <laughs> ja, <dat laughs> Je is, vindt uh, het in de Panama. In de Panama, van 11 tot 4. Uh, prijs is 15 euro met de line-up Marcella, Lex Press en Miss Fourplay. Play. Zijn er allemaal vrouwelijke disjockeys? Zou best wel eens kunnen. Grappig. Altijd leuk. Altijd leuk. Collega's, hè. Ja, ja, www.flirtation.nl. Dat is de website waarop je meer informatie kunt vinden. Dan gaan we door naar de zaterdag. zaterdag. Waar oh, gaan we heen? Naar Club Air met Midnight Freaks Invites Coyou uit Spanje. Van 11 tot 5. Uh, prijs is 15 euro. Eh, uh, voorverkoop bij Paylogic, Muziekstijl House en ja, de line-up is alleen. Ja, Koyu doet het. Uh, uit, uh, uit Spanje. We hebben Ono Olivier, Wijter oh. en Limon. En Koyu ken je nog wel van de hits van vorig jaar. Koyu en Ebernon. Ja, oké. Okay. Veel gedraaid in mijn zet. Je ja, kan alleen eventjes niet op de naam komen van zijn track. Nou, dat, we zoeken uh, hem op, misschien draai ik hem zo in twee uur. Uit duur. een oude ja. doos. En Dennis, waar gaan we nog meer heen? Nou ah, ja, de show kost, hij uh... kan niet missen. Ja, we kunnen niet zonder hem. Framebusters met uh, Raimondo in de Escape. Van 11 tot 5, prijs is 16 euro. Voorfco bij PayLogic. Uh, Line-up natuurlijk: Raimondo versus Frederica Bas. MC Bounty, Costa on Sax. Eclectica Deluxe Stage. Mel Moreno. En dan uh, Tres chic in uh, de Piet Heinkaarden. Op het PartyShip, de Ocean Diva. Ja, PartyShip, Ocean Diva. Van 11 tot 5, even kijken. 32, zo. 32,50 euro entree. Voorverkoop bij SeaDanceOfEasyTicket.nl of easyticket.nl. En met de line-up uh, Housequake member Roog, René Ames, Ronald Molendijk, Marnix. Die hebben wij toch een keer met uh, Loveland, uh... de Loveland. De Loveland-truck hiervoor ja. uh, in Zandvoort, ja, was, ja zeker. Ja, toffe kerel. Undercover DJ's en MC Coral. Ja, en, uh, en uh, ja, ik hoop dat het uh, morgen uh, niet zo hard stormt... Uh, ...met binnenkant 9 of zo'n party... Je, is het is trouwens, uh, trouwens wel een uh, leeftijdsgrens, hè? 25 ja? plus. Nou ja. Ik ga niet met je mee, Roen. Oké. Okay. Lekker rustig. Ah ja. Heb ik ook een avondje uit. Ja, hey, en dat laatste feestje van vanavond. Bi uh, Billy de Klits solo in de, in de paard van Troje in Den Haag. Uh, 10 euro entree aan de door, 14 euro... Voorverkoop bij Ticketscript. En de line-up is Billy De Klit, Danny Elmibius, Ziggy Stardus en MC Marbo. Tot zover de partykuit voor deze week. Je weet waar je heen moet. Ja. En anders. Pindakaas. Hey Dennis. We hebben hier zo een uh, verzoekje binnengekregen, hè, natuurlijk. Voor, Uit, uh, voor... Ja? voor een dame kregen we binnen. Oké. Okay. En ja, natuurlijk, als we een leuk verzoekje hebben... Willen we wij zijn altijd heel graag... Daarom. The Clan vs. Coolio en Snoop Dogg. One Night in L.A. In de Jack and Cooper. Extended mix. Je hoort hem hier natuurlijk op jouw C.V.M. Sandpoort. Zometeen. Behind the Hot Wheels of Steel. The one and only. Dion Sydney. Yeah, what it do, nephew? It's Crippin' Cooks and Big Snoop d double g, g Oh, yeah. West West, y'all. We way over here in Italy, man. Can you say that, man? You know what I'm talking about? My nigga Coolio, I did doing it real big. We blowing on some of that shit. Oh, yeah yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tripping, little homie, where your shit at? You're not got no respect. It's time to go and get that. So lift that, point that. And me where we're stoned at. All these fuck niggas, how we do where we roll at. Roll that, roll that. TV's on the rollback. Nike started to these niggas in the stoned back.